Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden wisten hem hardhandig tot bedaren te brengen. Een andere piloot, die toevallig als passagier aan boord was, zette het toestel veilig aan de grond in Amarillo in Texas. Het weer, het is helder, maar plaatselijk kan een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of drie. Overdag is het zonnig en droog met een matige noordwestenwind. Het wordt 12 graden aan de kust tot 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Is radio 1 nog steeds wakker? Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Hoe krijgen we de beeldvorming rond een Nederlandse Olympische Spelen weer positief? Nederlanders schitteren op het EK Poelbeljaard en de primeur van het eerste echte Avatarbos. Het is twee minuten over twee, het vroege begin van 21 maart. Goedenacht, dit is nog steeds wakker van Omroep WNL. We doen het Europees gezien weer eens erg goed. We staan zelfs eerste. Helaas kunnen we dit keer niet echt trots zijn op deze koppositie. We betalen na namelijk aan de pomp... Het meeste voor een liter benzine. Tja, de benzineprijzen reizen de pan uit. Een litertje Euro 95 doet 1,85 euro. 85. En zo hoog was de prijs nog nooit. Het baart de automobilist grote zorgen, maar hoe zit het met de tankstationhouders? Aan de telefoon. Ewad Klok, hij is voorzitter van Beta, de belangenorganisatie van de tankstationhouders. Goeie nacht. Ja, Laten we maar met de belangrijkste vraag beginnen. Maken pompstationhouders zich echt zorgen? Ja, wij maken ons wel zorgen. Uh, dat komt ook omdat wij namelijk met drie factoren zitten. Het eerste factor dat is dat wij, uh, net als u, de, uh, uh, de benzine direct moeten afrekenen. Alleen uh, de tankbeurt van u het zal ongeveer 50 euro zijn. Die van ons is 50.000 euro. Dat betekent dat wij uh, in liquiditeitsproblemen kunnen komen. Het tweede punt is dat wij ook per betaling uh, een bepaald bedrag afdragen. Een bepaald percentage afdragen aan banken. Dat betekent, hoe hoger de benzineprijs, uh, uh, hoe hoger het betalingsbedrag, hoe meer wij moeten afdragen naar de banken. En ten derde is het zo dat wij uh, uh, met die hoge benzineprijzen, hebben wij een marge in centen. En niet in procenten. Dus we hebben geen 8 procent, maar 8 cent marge. Nou ja, u kunt nagaan dat 8 cent van een euro minder is dan 8 cent van 2 euro. Ja, yeah. Maar u zou ook kunnen zeggen, we verhogen de prijs toch al. We gooien er gewoon nog een euro bij op. Nou, dat, dat zou heel uh, uh, simpel uh, zijn. Als we bijvoorbeeld maar vijf tankstations in Nederland hadden. Maar in Nederland hebben we namelijk de hoogste dichtheid op het gebied van tankstations. Dat betekent dat er nergens in, de, in, uh, in Europa zoveel tankstations ter beschikking zijn van de automobilist. En dat betekent dat we dus ook een hele hoge concurrentie hebben. Maar hoe kan het dan zo zijn, en dat lijkt me voor de automobilist dan nog het, het, minst, of het moeilijkste te verkroppen: dat uh, de prijzen, ondanks dat de concurrentie wat u zegt hoog is, toch nog hoger zijn dan in andere Europese landen? Nou ja, de, de, de prijsopbouw is, uh, is van die naart dat wij in Nederland het hoogste accijnsbedrag kennen. Dus de overheid die heft in, uh, in Europa, uh, hier in Nederland het meest accijns. Ja. Maar er, er kan echt niks meer van af uh, voor de tankstationhouders. Nee, iets de... tegemoetkomen aan uh, onze toch uh, aardige burgers die altijd maar trouw weer naar het tankstation komen om hun auto vol te gooien? Nee, en de, de, de pomphouder heeft gemiddeld ongeveer een 8 cent korting. Uh, dat kun, nou kun je wel nagaan dat je, als je van de snelweg afgaat, dan zie je soms kortingen van 12 cent. Dus dat betekent dat die pomphouder er al op verliest. En dat komt puur door de hoge concurrentiestrijd. Ja, hoe bedoelt u, de, de, de pomphouder heeft 8 cent korting? Nou, gemiddeld heeft een pomphouder ongeveer een 8 cent korting per liter. Op wat? O, op, op een liter benzine. Ja, ja. Dus uh, nu is de prijs 1,85. Dat betekent dat een pomphouder uh, 1,78 euro betaalt en die andere 8 cent is dan voor hem of haar. Ja, klopt. Ja, ja. Maar als mensen uh, zoveel geld moeten uitgeven aan tanken en de marge wordt heel klein... Um, is dat dan niet nog een extra probleem, namelijk dat u uh, ook nog minder geld ophaalt... omdat er minder mensen het tankstation binnenkomen? Nou ja, kijk, een dat, dat, uh, uh, uh, uh, um, pomphouder is over het algemeen een hele creatieve ondernemer. Want hij moet namelijk zijn verdiensten halen, niet uit het brandstof... Brandstof, dat noemen wij ook een heel homogeen product. Uh, dat, dat proef je niet, dat ruik je niet. Je auto rijdt er net zoveel op als bij mijn buurman, die ook benzine verkoopt. Van. Ja. Dus wij moeten het hebben van de shop. En daarom zie je ook vaak hele ludieke spaaracties. Of je ziet uh, uh, een goed, goede ingerichte shop met mooie bossen, bloemen en, en schoon toilet. Nou. En, daar moeten we het in, en daar moeten we het nu op dit moment in zoeken. Volgens mij hebben we nu het, het probleem uh, geconstateerd, zowel bij de... De tankstationhouders als bij de consumenten. Um, wat kunnen we er nog iets aan doen met z'n allen? Kunnen wij bijvoorbeeld naar de politiek toe stappen en zeggen, nou uh, uh, moeten we hier iets aan gaan veranderen? Nou ja, het enige wat we met elkaar kunnen doen. Want we hebben natuurlijk een gezamenlijk probleem. Wij als pomphouder en, en, en, en u als klant dat die benzineprijzen hoog zijn. Het enige wat we kunnen doen is nu aangeven aan uh, Marie Grütte en Conchorten... die op dit moment aan het vergaderen zijn in het katsenhuis... dat ze nu eens een keer afblijven van de melkkoe die auto heet. Want die auto is uitgemolken. Maar omlaag zal het niet gaan, de accijns. Want ze moeten juist geld ergens vandaan halen. Nou ja, kijk, aan de andere kant, want laten we reëel zijn... het kwartje van kok is erbij gekomen als tijdelijke actie. Nou ja, dat tijdelijke, dat is nou ook wel een keer uh, genoeg tijd geweest. Dus je zou kunnen zeggen met elkaar van... Nou, geef ons dan tijdelijk dat kwartje weer terug. Hm. En mocht dat nou niet teruggegeven worden, mocht er nou niks veranderen... zijn er dan echt uh, pompstationhouders die het hoofd niet meer boven water kunnen houden? Nou, niet zozeer dat de pomphouder uh, zijn hoofd niet boven water kan houden... want dan wordt het tankstation wel verkocht aan een ander... of een benzinemaatschappij neemt hem over... Maar wat mij veel meer zorgen baart, en dat merken wij natuurlijk aan de pomp uh, via onze klanten. dat natuurlijk ook die uh, mobiliteit door moet gaan. Dus ook het MKB-bedrijf, dus de kleine zelfstandige ondernemer. die moet wel zijn werk ophalen. middels vervoermiddelen. Dus uh, een kleine aannemer moet op pad. Uh, met zijn autootje om werk op te halen. Kijk, en als dat de spuigraaf uitloopt. Ah, Gaat hij zelf kopje onder? B. Het, wordt toch, het moet toch betaald worden, die hoge kosten. Dus dan wordt de consument daar nog een keer de dupe van. Dus het, het, het, het, het, het, het rijdt veel verder dan alleen maar die prijs aan de pomp. Hmm. Verwacht u anders nog dat het uit zichzelf de benzineprijs nog gaat dalen? Of is het nu het hek van de dam en... Uh... Ach ja, dat is hetzelfde als je mij vraagt van win ik morgen de loterij. Ah, ja. uh, er zijn zoveel factoren die de hoge benzineprijzen bepalen. Dat is de koers van de euro en de dollar. Dat heeft te maken met vraag en aanbod. Brazilië en in Indië vragen op dit moment heel veel. Dan hebben we ook nog die onrust in Iran, die, die straat van Hormuz. Dus dat zijn zoveel factoren, daar kunnen we met elkaar niks aan doen. Waar we wel wat aan kunnen doen, uh, waar we als Nederland dan wat aan kunnen doen... is of we doen wat aan de accijnsprijs... Dus aan de accijnswaarde, of we zorgen voor een creatieve oplossing. Uh, maar dat laat ik graag aan, uh, aan de overheid over. Ja, want voor het weet gaat iedereen met de fiets. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, nee, maar kijk, <laughs> natuurlijk, en dat gebeurt nu ook al. We ja. zien al dat mensen veel bewuster rijden. Maar dus op dat zich gebeurde goed, eigenlijk toch? al vanaf 2008 toen de benzineprijzen al heel hoog waren. Ja. ja. Dat is op zich positief, zou je zeggen. Uh, voor ons niet. Nee, voor u niet. No, <laughs> Goed, u bent dan ook van de Belangenorganisatie voor, uh, voor Pomphouders. Dank u wel, Ewad Klok. Ja, prettige nacht. Iedere week is bij ons in de studio van Nog Steeds Wakker een muzikale gast aanwezig. En uh, deze week is dat Björn van de Doelen. En die kunnen denk ik mensen nog wel kennen van dit soort momenten. It's Jelan gaat naar zijn linker. Van de Doelen. Nou, dat zijn kansen. En het is een doelpunt. de Pol zelf dan komt de bal bij Van der Doelen. En of die hem nou precies zo bedoelt, is de vraag. Volgens mij de enige profvoetballer die later fulltime of in ieder geval muzikant geworden is. Björn van der Doelen, welkom. Oei, oh, nee, dat is Amerikaan Lallas. Die, die, die, die, oh, je hebt het uit de. Uh... Nee, dat was een international en die okay. is ook nog de muziek ingegaan. Okay. Is er ooit een keer een interview geweest waarin jou niet eerst gevraagd of er hier aan gerefereerd is? Nee, heel weinig. Ja. Maar ja, Vind je het vervelend? Of nee, dat nee, ja, is toch een onderdeel van mijn leven geweest. Altijd. Ja. Want heel lang? Twaalf jaar betaald voetbal gespeeld. Ja. Wij begonnen bij PSV. En nog naar België geweest. Ja, 26. En dan stond het Like Twente ja. en NEC. namelijk. NEC. En, en dat tot je 29 e dat is eigenlijk vrij jong gestopt dan voor een voetballer. Ja, dat is, dat is, dat is wel heel. Of heel jong. Ja, wel behoorlijk jong. Want het, als, ik was niet geblesseerd of iets dergelijks. Dus, uh, je had het, het niveau ook nog aangekund, denk je? Ja, het ging wel. Uh, mijn laatste was misschien wel mijn beste. <laughs> <laughs> maar ja, toen was de drukker een beetje af omdat ik wist dat ik toch ging stoppen. Ja? Maar, maar dat was. Uh, ik had nog wel even doorgekund, ja. Maar toch gestopt? Vanwege de muziek? Of vanwege... Nee, nee. Oh, ja, weet je, ik was vooral klaar wel met het voetbal. Of vooral het altijd fit moeten zijn. En... Ik, maar ik zat toen wel al in een bandje. En toen dacht ik, heb ik daar eigenlijk wel wat meer tijd voor. Want in de weekenden uh, moest ik meestal voetballen. Dus dan, <laughs> ik, dus dan kon ik niet zoveel optreden. Was dat ook wel het bandje Allee Soldaat? Nee, toen okay. nog niet. Uh, toen speelde ik nog in een coverbandje. En dan schreef ik ook wel eigen liedjes al. Toen nog in het Engels. Toen dacht ik, ja Engels, daar ken ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Doe maar gewoon in Brabant. Dat is nou, Kijk, want het is straks uh, het is officieel liedjes van Allee Soldaat. Je ja. bent, maar je bent vannacht even alleen gekomen hier tenminste als muzikant. Ja. Oké, en dan horen we Brabantse liedjes. Ja, ik schrijf uh, de liedjes in het Brabants, maar dan de, de echte puristen, Brabant puristen, die zullen zeggen, dat klopt niet, dat is niet authentiek Eindhoven of Bos. Maar ik doe het een beetje op Brabants zoals ik Bra Brabants praat. Een beetje zoals de tweede, of ja, mijn uh, lichting, zeg maar. Ja, ja, dus het is niet een officieel dialect, maar gewoon uh, spreektaal. Ja, want ik kom ook eigenlijk van oorsprong uit een bos, maar ik woon ook alweer heel lang in Eindhoven. Dus het is een beetje een, een mengelmoes van. En, en uh, net zoals Geert van Mazak is bijvoorbeeld, die komt uit Nuenen en dat is echt Nuenus. Ja. Uh, maar die dat... beschouwt het ook een beetje als een soort zendelingenwerk. He? Die probeert echt uh, het Brabants op de kaart te zetten en te houden in de muziek. Ja, je merkt dat vooral, want. Uh, Kijk, in Limburg leeft het heel erg. En, en, en, en de Achterhoek en zo. Dat dialect, ook bij de jeugd, dat spreekt heel erg aan. En in Brabant is dat op de een of andere manier niet. En ik doe wel mee aan, aan, aan Brabants mooiste lied en dat soort dingen. En het meeste staling is toch heel erg... ...traditioneel uh, volkachtig. En uh, wat wij doen is dat we anders... ...en wat Gerard van Maasak zit ook... ...en J.W. Roy heeft ook een Brabantstalige plaat gemaakt. Maar is het, uh, wat is de reden dat je in het Brabant zingt? Nou ja, wat ik zeg... ...ik begon in het Engels, maar ik, ik moet gewoon een verhaal kunnen vertellen... ...en ik beheers die taal niet goed genoeg. En toen dacht ik Nederlands, maar Nederlands was me dan weer... Brabant was toch een beetje thuiskomen voor mij. Maar we hebben hier ook al artiesten gehad... die zongen dan ook in een dialect of een streektaal... maar die gingen zich echt verdiepen in, in, in echte taal... om daar echt nou ja, de, de juiste dingen uit te halen. Maar bij jou is het een soort... Nou ja, om, ja, ik ja, scheide, een soort allegaartje van uh, ja en en st accenten. Sterker nog, ik, ik smokkel af en toe ook een beetje naar het Nederlands weer als ik denk aan de ruimte, beter of dat klinkt al net <laughs> lekker. Dus ik ben ik speel een beetje vals, okay. dat is maar het doet een beetje denken aan uh, hazes. Die deed een beetje andersom, die zong wel in het Nederlands heeft zo'n zinnetje? Ik zag je staan op het perron. Ik wou dat ik je kon, of zo. <laughs> ja. ja, dat is ja, Amsterdam ik... dan even. Ja, nee, nou, niet echt. Hey, um, je, vorige, je vorige plaats, De Duvel Die Slaapt Nooit. Ja. Um, dat is dan van uh, Allee Soldaat. Mm -hmm. uh, maar er komt een opvolger aan, hè? Ja, dat klopt. De, de opnames zijn ook al klaar. En daar zijn we ook wel heel blij mee. dan stond ik vrij snel op. Um, alleen wanneer die echt uit gaat komen, is het nog een vraag. Ik, waarschijnlijk, zoals we nu denken, oktober, want... Er zijn mensen die er verstand van hebben. Die zeggen, ja, ik kan beter in oktober doen. Want met festivals weet ik het allemaal. Okay. Dus, um, met, met festivals? Ja, als je hem dan uitbrengt. Dan is, de, dan is het om weer geboekt te worden. Voor het volgende festivalseizoen. Oh. Ik, dat, zo werkt Ja, dat dacht ik ook. Oh, dacht Ik ja, ja, denk klaar. Een dat ding. Maar zo werkt het. Dus nee, nee. Maar gaan we wat horen van het album? Uh, nu, van het uh, nieuwe album. Ja, ik wil sowieso wel één liedje ervan doen. Of misschien twee, want ik heb er vier. Ik doe er in ieder geval twee van de eerste. En dan kijk ik nog of ik er één of twee van de... Van de okay. nieuwe doen. Zou ik nummer beginnen? We? Ik wil eigenlijk beginnen met uh, liedje Vader. Uh, daar staat ik op de plaat, maar dat is een bandliedje en ik doe het nu uh, alleen. Okay. Normaal met tien mensen en nu alleen bij ons in de studio? Ja, ja. en daarvoor, daarvoor heb ik uh, een, uh, een klein uh, een soort akkoordenschermetje van Guy Clark geleend. Ik denk oh, okay. dat ik <laughs> dat Guy vast niet <laughs> Nee, ik denk niet dat <laughs> ik het bellen. Ga vooral naar je plek toe. Ja. Vader heet het uh, nummer. Alleen soldaat normaal gesproken de band, maar nu alleen in de studio. Björn van der Doelen. Tot vier uur is hij bij ons in de studio en speelt hij vier nummers. Er wordt nog even wat ingeplucht. En dan krijg je met de mooie basstem van Bastia Nachtegouw... een prachtige aankondiging. Oh, ik weet van niks. Oh. <laughs> nee, volgens mij zit het onhand. Ja, het zit erin. Alleen soldaat, vader.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 Vader altijd gelijk, en je moet vooral niet overdreven links gaan lopen doen, want dat vindt hij politiek correct gezijn, zoals een ander ook mag zeggen, ja, ons vader heeft gelijk, en ik heb nou zelf ook een zoon: vraag mijn eigen nou wel af.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 Maar we hebben nou de kans. Zoals laatst in een bos. Ja, daar waren jij ook bij. En dat was toen kei gezellig man. Twee bier voor jou en één voor mij. En wat een ander ook mag zeggen. Ik hoop dat ik vader als gij. Een liedje van Allee Soldaat met een geleend akkoordenschema... omdat hij iets meer in zeeëntje dan normaal. hoorde Björn van de Doelen. Uh, hij komt nog vaker terug, hoor. Geen zorgen. Het is 18 minuten over 2. Tijd om terug te blikken op een avond vol radio- en televisiehoogtepunten. Het Mediaoverzicht... Ja, de avond begint natuurlijk wel met WNL's eigen Joost Eerdmans... en zijn programma Avondsmits. Tenminste, als het Radio 1 Journaal niet uitloopt. Wij zijn ruim door onze tijd heen. We geven mm. snel door aan Joost Eerdmans. Gaat de keel en gaat ons vertellen wat je gaat doen. Is Joost. Zeg. Ja, zo is het wel. Nou. We zijn inderdaad laat. Uh, Dank je wel, Tim. Ja, in Avondspits neemt Joost deze keer de stelling in. Nou ja, ja, ik bedoel eigenlijk geeft Joost meer zijn mening over de uitleg in het Katshuis. Volgens Joost wordt het tijd dat Rutte de mediastilte doorbreekt en met een update komt van wat er besproken wordt. Een mening dus en geen stelling. En dan moet je het er uh, niet mee eens oneens lopen zijn. Joost, in de mee. Goedenavond. Ja, goedenavond. Vertel. Ja. Zeg maar, Joost. Ja, ik, uh, ik vraag me eigenlijk af of jij dat uh, een beetje volgt in de politiek. Dat zou je ongeveer wel doen als je gewoon weer niet met je stelling. Jawel. Maar uh, dan denk ik bij mij van: heb je de afgelopen tijd heel veel wijze mensen gezien. die een oplossing hebben voor de grote problemen waarin Nederland uh, verkeert? Ja, en als je nou met z'n allen daar over gaat over gaan praten. en er wordt wel heel veel gepraat, ook door uh, allerlei deskundigen en die en die. iedereen zegt er wat over. Maar het is heel wat om uh, aan zo'n regering deel te nemen. Ik zou er geen taal vastknopen, Joost, sorry. Maar. Ja, door. Naar David A.D. Je hoorde Jurre de Haan. Hij trad op onder de naam Awkward Eye. Vanavond was hij te gast in de show van Matthijs... en zit hem op het verkeerde been. Goed, goed. In het, uh, in het weekend spelen met de band. En door de week ben ik al drie weken bezig met de ontmaagding van Eva van Ent. Ah, Wat? <lacht> met de ontmaagding van Eva van Ent. We klaar je nader? Het begint al aardig. Nee, ja, dat is een, uh, We zijn, maken ook een soundtrack bij een film. Oké. Okay. En uh, die heet de, heet de Ontmaagding. Uh, die... Ja. En die heet De Ontmaagding. Ja, Goed gemaakt! Ja, en van dit is de stap heel klein naar de grootste familie van Nederland. Het is weer rond de klok van 7. hoogste tijd voor Lingo! Ja, u heeft ze gezien vanavond, de samenvattingen van het voetbal. Handig hè? Maar uh, waarom doen ze dat niet bij Lingo, zo'n overzicht met de hoogtepunten? Juist, nu dus een samenvatting van Lingo van 27 maart. U krijgt hem nu met Lucille Werner. Donor, D-O-N-O-R. Dit heb jij goed gezien. Joker, J-O-K-E-R. Mooi. Slaap. S-L-A-A-P. P. Ik zie nog meer mogelijkheden, maar dit is al goed. Hoor. Mandje. M-A-N-D-J-E. En mag je weer met je handen in je mandje? Ik denk het wel. Justin en Kersson, voor jullie een kans. Het Resten. is natuurlijk... R-E-S-T-E-N. Tumult. T-U-M-U-L-T. -u -u Tumult. En dit is het. Er wordt gekaakt. Yes. U-R-I-E-U-S. Oh, als dit goed is, dan hebben jullie een enorm bedrag. Nou, voor de herhaling ook niet meer te kijken. Dit waren ze de hoogtepunten van Lingo. Het woord- en taalspel waarin de kandidaten 5, 6, 7, 8 en 10 letterwoorden moeten raden. Dankjewel, Lucille Werner. En tot zover het mediaoverzicht. Ja. Uh, we mogen er bij dit radioprogramma toch een beetje graag in geloven dat we. Een beetje kampioenenmakers zijn. Zo belden we regelmatig met Brian Farley, de bondscoach van het honkbalteam. Zij werden Europees kampioen. Um, de wereldkampioen zelfs verbelden we over tafeltennis. Zij werden Europees kampioen. De korfballers werden wereldkampioen. En zelfs de bridge spelers werden wereldkampioen. Op het EK Pool, het poolbiljart dat nu in Luxemburg wordt gehouden... doen de nodige Nederlanders mee. En een van hen is Nick van den Berg. Goedenacht. Hoi, goedenacht. Ja, dan mogen we heel hard geloven dat we een beetje kampioenmakers zijn. Maar eigenlijk hebben we al een Europees kampioen aan de telefoon, niet nietwaar? Ja, klopt. Ik ben van de week Europees pool geworden. Ja, en dat gaat dan om de variant pool. Ja, klopt. In het pool heb je vier varianten, vier spelsoorten, En het eerste spelsoort wat hier op het EK werd gespeeld is straightpool. En uh, die heb ik gewonnen door in de finale mijn landgenoot Niels Weijer te verslaan. Ja, nou, allereerst gefeliciteerd. Uh, dat, Dank je wel. dat is alvast mooi om te hebben. Straightpool is de versie van pool die je in, in het café kan spelen, zeg maar. Hè? Dat is met zo'n driehoek en zo. Um... Ja, klopt. Maar, uh, dat, nou, eigenlijk is eenmaal de variant die je meestal in het café ziet. En straightpool wordt eigenlijk alleen maar op wedstrijdniveau gespeeld. En uh, ja, dat is, uh, dat is een moeilijkere variant. En dan uh, moet je gewoon elke bal potten en die geldt dan voor één punt. En dan wie deze 125 ballen heeft geporterd, heeft gewonnen. Ja. Nu eerst om te beginnen nog even een hele leke vraag. Voor de, voor de luisteraar die er niet in zit. We, we kennen de pooltafel natuurlijk allemaal. Dan hebben we ja. het drie banden. Daar zitten er geen gaten in de zijkanten. We hebben snoeker. Daar hebben we heel veel ja. meer ballen. Maar dit is uh, echt de, uh, de zes pockets, oftewel de zes gaten. Eén uh, witte ja. bal, één zwarte bal en voor de rest halve en hele ballen. En die moeten ja. in een bepaalde volgorde dus in de juiste pockets worden gestoten. Ja, klopt. Oké, okay, nou ja, dan klopt. hebben we dat, uh, even dat uh, duidelijk. En wat is dan precies uh, in het kort het verschil tussen uh, uh, nou ja, waar je gewonnen in hebt... en waar je bijvoorbeeld morgen nu in gaat spelen? Uh, waar ik gewonnen in heb, dat is de dat pool. Uh, dan speel je ook gewoon met 15 ballen en de witte. En dan moet je proberen alle ballen van tafel af te spelen. Behalve de laatste bal. En, en dan met die laatste bal moet je proberen weer verder te gaan... Door uh, de ballen opnieuw neer te leggen en het zo weer open te spelen zonder dat je mist. En dan probeer je zo'n hoog mogelijke serie te maken. Lijkt het qua variant misschien nog een beetje op uh, uh, uh, het biljarten waar je ook een zo groot mogelijke serie moet maken? Ja, precies. Alleen uh, bij biljart biljarten blijven de ballen natuurlijk ja. op tafel. En bij poelen potjes ze weg en dan moet je ze na de 14 ballen weer allemaal terugleggen. En dan weer, weer proberen leeg te spelen en dat zo vaak mogelijk achter elkaar. En morgen? Morgen spelen we 9-bal. Dan spelen ze met 9-ballen en de witte. En dan moet je ze op volgorde wegspelen. Alle poolballen hebben ook nummers. En dan speel je de nummers 1 tot en met 9 op volgorde weg. En wie dan de laatste bal pot, die wint. Dus in theorie is het mogelijk dat je de eerste ballen pot. De 9 mist, dat de tegenstander de 9 erin schiet en dan het potje wint. Nou, als je de televisie aanzet op Eurosport of zo... dan zie je wel regelmatig snoeker voorbijkomen. Ja. Um, maar eigenlijk zouden we als Nederlanders naar pool moeten kijken. Hè? Want daar... Uh... Er zijn een paar landgenoten erg goed in. Ja, eigenlijk wel. Ja. We proberen het al jarenlang op tv te krijgen, maar geen enkele commerciële zender is nog geïnteresseerd in het poelen. En ik hoop dat er ooit verandering in komt, want het is wel zeker uh, aantrekkelijk om naar te kijken. Ja, en wij mogen ook graag kijken naar mensen die winnen. Dan um, nou ben je dus uh, Europees kampioen straight geworden. En er is ook nog een kampioenschap te verdedigen. Ja, Nijmbal. Dat, dat begint morgen. En uh, daar ben ik vorig jaar kampioen in geworden, Europees kampioen. En die titel wil ik heel graag verdedigen, want het is zogezegd het, uh, het koningsnummer van het poelen. Ja, maar uh, ondanks dat Nederland dan zo goed is... is het toch nog een beetje het imago van een cafésport dat de sport heeft. Wat, wat kunnen we eraan doen om te helpen uh, dit eigenlijk een, een, een mooie televisiesport te maken? Want we willen graag kampioenen zien en dat kan bij het poelen dus blijkbaar. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja wat kunnen we eraan doen? Ik denk wat we beginnen met... Uh... Met zoveel mogelijk publiciteit eraan geven, met de, met de titels die we pakken. Dat ooit een televisiezender het op wil pakken, landelijk. En dat dan iedereen kan zien wat voor mooie sport het is. Want uh, ja, het is ook echt topsport. Uh, bijvoorbeeld uh, mijn wedstrijden die ik van de week heb gespeeld, dat waren er zes achter elkaar. Dan sta je gewoon twaalf uur achter elkaar, en dan stop te poelen als het ware. Ja, maar het is ook leuk om naar te kijken bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk ook een ja. element dat we mee moeten nemen. Ja, ja het is ook uh, superleuk om naar te kijken. Vooral, vooral Nijmbal is heel erg leuk, er zit wel uh, actie in. Het gaat snel. En, uh, ja, en heel veel uh, showballen komen daar ook in voor. Dus dat is heel erg leuk. En iets minder onbegrijpelijk dan snooker hoop ik. Ja, ja, ja. Oh, uh, snooker is heel uh, statisch, uh, vind ik zelf altijd. En bij poelen komt er toch wat meer, uh, ja. meer show bij kijken. Maar kun je bijvoorbeeld dat... ook snoekeren? Of is dat dan nog een hele grote stap van het uh, pool naar het snoekeren? Want anders daar zit echt meer geld in volgens mij en veel meer faam. Kan, kan je dat niet nog gaan doen? Eh... Uh... Nou, ik vind poelen sowieso ten eerste veel leuker. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uh, bij het snoeker, uh, ja, ik kan het wel een beetje, maar je zou het kunnen vergelijken met tennis en squash. Ik denk dat een tennis er ook kan squashen, maar niet zo goed als een, een profsquasher en andersom. En uh, ja, als ik die overstap zou willen maken, zou ik toch wel heel veel jaren training daarin moeten stoppen. Ja. En uh, ja, dat is het me niet waard, want ik vind het niet leuk. Nou, voorlopig is er nog genoeg uh, eer te behalen in het pool... Uh, de ja. eerste titel is al binnen en uh, we hopen, hopen dat het ook nog gaat lukken bij die andere drie. Nou, heel veel succes daar in ieder geval bij. Dankjewel, Nick van den Berg, dus al eenmaal Europees kampioen. En hopelijk kunnen we volgende week zeggen dat hij driemaal Europees kampioen geworden is. Dankjewel voor je tijd. Ja, dankjewel. Goeiedag. Ministerschippers moest vandaag naar de Tweede Kamer komen. Ze werd ter verantwoording geroepen over de eventuele kosten... voor de Olympische Spelen om die naar Nederland te, houden, of te halen. En die Olympische Spelen in Nederland. Het heeft een beetje een imago-schade opgelopen. Hoe kunnen we dat weer opvijzelen? U hoort het zometeen in nog steeds wakker. Ja, maar eerst in dit radioprogramma om de week... Een, een column van creatief talent schrijfster Joyce Brekelmans. Ons belastinggeld. Uw centen, mijn centen. Wat worden ze uitgeknepen en wat schieten ze tekort... Elke duizend euro ontwikkelingshulp minder is een doodkind, al dus Bill Gates. Take that, Annemarie Joritsma, met je feestje van 4,5 miljoen. Maar 8 miljard om een prestigieus sporttoernooitje te mogen organiseren is ook niet mals natuurlijk. Vooral niet als het uit hetzelfde ministeriële potje komt, waar de PGB'ers en GGZ-patiënten net met hun grijpgrage klauwen zijn uitgejaagd door Edith, doodgaan is goedkoper dan genezen, schippers. En dan hebben we het nog niet eens over het JSF-debakel. De betere lijn van de militaire luchtvaart. Gewoon je geld in een bodemloze put blijven flikkeren... en niet meer omkijken, Hans Hillen. Ook al wil een kamermeerderheid er inmiddels mee kappen. Ook al wisten we van tevoren dat dit zou gebeuren. Net als met de plenummili-missie in Koendus trouwens. Net als met al die prestigieuze gemeenteprojecten... die begroot worden voor een x-bedrag om de plannen er maar doorheen te krijgen... terwijl iedereen weet dat de kosten in werkelijkheid... vele malen hoger zullen uitvallen... en wellicht niet helemaal pro proportioneel blijken in verhouding tot de baten. Gewoon de onwelgevallige rapporten in de la schuiven en Oost-Indisch onwetende politiek bedrijven, Om vervolgens met een stalenbek te verkondigen dat je van niks wist. Of dat het heel normaal is om de kamer verkeerd voor te lichten. Gewoon doen alsof we gek zijn. Alsof je niet gewaarschuwd bent. Want voor Art Toll so, kopen we helemaal niks. Ook geen malaria medicijnen voor Afrikaanse kindjes. Er is domweg te weinig geld, dus moet de broekrim aangehaald. En aangezien recessie, gezond verstand en massa's burgers die roepen, wij willen dit niet, blijkt maar geen enkele reden zijn om te kappen met bizarre, geldverslindende ego-projecten, moet dat geld ergens anders vandaan komen. Bij studenten, patiënten, dementen en zielige Afrikaanse kindjes dus. Natuurlijk moet dit kabinet harde keuzes maken en is het onmogelijk om iedereen te plezieren. Maar zolang je met droge ogen 5 miljoen spardeert aan een burgervaarder 5, 8 miljard aan een Olympische bidding, en ik wil niet eens weten hoeveel miljard inmiddels aan militaire luchtvaartspeeltjes die, als ze al ooit afkomen, geen enkel strategisch belang meer zullen dienen, dan kun je niet meer spreken van met z'n allen de broekriem aanhalen. Dan heb je gewoon lak aan de belangen van de mensen wiens geld je uitgeeft. U hoorde een column van Joyce Brekelmans. Zometeen gaan we het uh, nog een keer luisteren naar muziek... van uh, Aléa Soldaat of Björn van der Doelen. Hij is in zijn eentje vandaag zonder band. Maar eerst het Nieuwsminuutje met Inge Loestel.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 Sean Movas is de nieuwe leider van de Israëlische oppositiepartij Kadima, dat meldt de Jerusalem Post zojuist. Er zijn nu 127 van de 197 stembussen geteld en Movas heeft een ruime voorsprong. De Centrumpartij is de grootste partij van Israël. Movas nam het voor de tweede keer op tegen de huidige leider Tsipi Livni en met resultaat en dan beursnieuws. De beurs in Sydney stond de hele ochtend in de plus. Maar na de negatieve opening van de Nikkei, ruim 1% in de min, zakte de Australische beurs ook langzaam. Dank wel. Het wel. Like when you said you felt so happy So uit het meest gedraaide nummer van de afgelopen tijd op de Nederlandse radio. En wie zijn wij om dan uh, niet mee te doen? Somebody that I used to know van uh, Gotje hoorde u op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker. Aan de ene kant bezuinigen en aan de andere kant miljarden uitgeven aan een prestigeproject. Het ziet ernaar nou uit dat het parlement dat niet zal laten gebeuren. Leden van de Tweede Kamer hebben forse bezwaren tegen de Nederlandse Olympische Spelen in 2028. Dat kost een lieve duit en we kunnen die 8 miljard wel beter besteden in deze tijden van crisis. Hoe komt het toch dat we als land niet echt achter zo'n groot evenement kunnen staan? We praten erover met trendwatcher Richard Lamp. Meneer uh, Lamp, goeienacht. Ja, goeiedag. Ja, de vraag is, zijn Nederlanders te nuchter voor dit soort flauwekul... of durven we gewoon niet grote te dromen? Nou ja, het is eerlijk gezegd wel een beetje van allebei... maar op het moment dat je dat, dit soort uh, leuke grote activiteiten naar geld terug gaat brengen... heb je altijd een probleem. Want als je niet van sport houdt, dan is duizend euro al te veel uh, om de Olympische Spelen te organiseren. Uh, maar het is wel uh, logisch dat mensen nu primair zo reageren. Politici nu bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... ja die. ...moeten ook wel zo reageren natuurlijk als je aan de andere kant aan het bezuinigen bent. Aan de andere kant, je bent aan het bezuinigen in de orde van grote miljarden. De stiekeme verhalen, zou ik maar zeggen, van wat het allemaal bij elkaar zou kunnen gaan kosten... ...dat er wordt af en toe bedragen van 8 miljard genoemd als je een beetje pech hebt met de Olympische Spelen. Maar je hebt het ook daarbij over 2028, dus er kan een hoop gebeuren voor die tijd natuurlijk. Je mag hopen dat we niet meer in de huidige recessie zitten... Uh, dus wat dat betreft uh, is het een heel ander tijdsbeeld. Maar het is natuurlijk logisch dat mensen daar moeite mee hebben op dit moment. Ja, dus we kunnen een beetje, een beetje sparen, ja. zeg maar. Ja. ja. Um, nou is het natuurlijk wel zo dat er eigenlijk nooit uh, geen verlies wordt gemaakt op Olympische Spelen. Ik geloof dat alleen Barcelona een keertje uh, er echt profijt van heeft gehad, maar dat het verder nooit lukt. Ja, nee, dat is zeker waar. Kijk, Olympische Spelen en dergelijke, hè, dat zijn natuurlijk allemaal de grote feesten van de mediarechter geworden. En op een gegeven moment met name jaren 70 aan derken, toen dat allemaal zo heel erg ging aanzwellen... Uh, toen ging dat op een gegeven moment ook best wel uh, de goede kant op... in verhouding zeg maar, met de kosten die je moest maken en wat, uh, wat eruit kon komen. Tegenwoordig zie je eerlijk gezegd steeds meer dat als je echt helemaal economisch alles gaat doorrekenen... dat het per saldo eigenlijk geen geld oplevert, meetbaar in ieder geval. Uh, je gaat niet sporten om geld aan te verdienen en in, in feite is dat ook helemaal niet de Olympische gedachte natuurlijk... Dat is de verboedering tussen de landen en dat zoveel mogelijk landen ook los van allerlei politieke zaken met elkaar met die sport aan het verboederen zijn. Maar ja, op het moment dat je er een economisch plaatje van maakt... wat niet ontrecht is natuurlijk... dan ben je al snel uitgepraat. Maar je zou het toch ook anders kunnen bekijken? Bijvoorbeeld in China, toen de Olympische Spelen daar... die hebben China ontzettend veel geld gekost. Maar dat was wel hun manier om aan de wereld te laten zien... kijk, wij zijn China en wij kunnen dit organiseren. Maar het stond ook voor vooruitgang, zeg maar. Van het nieuwe China wilden ze laten zien. En er zijn natuurlijk heel veel dingen achter de schermen daar... heel erg fout gegaan. Maar kunnen wij om dat idee als Nederland om onszelf te promoten... weer, eh, zeker als we horen... hoe? achteruit gaan met recessie en zo... meer presenteren aan de wereld van... hallo, we zijn er nog. Dat is het toch een ideaal plaatje, zo'n Olympische Spelen? Absoluut. Als je kijkt naar de Holland-promotie, zeg maar... Is het natuurlijk prachtig. Hè? En China heeft dat goed begrepen. In Zuid-Afrika met de WK voetbal hebben ze dat ook prima begrepen. Nou, nu dit jaar hè, later met de voetbal in Oekraïne en Polen. hebben ze dat op zich ook wel aardig door. Maar je ziet aan alle kanten dat er inderdaad veel offers lokaal voor gebracht moeten worden. Maar wat je vooral ziet, want je, aan een kant is de vraag van wil je het doen als land? Hè? Is het nuttig? Uh, en daarnaast zie je van ja, moet je op een of andere manier, wil je, kan je draagvlak creëren bij de mensen. En bij de politiek dan ook. Maar dat gaat meestal wel samen. Als je maar Zorg dat je de mensen zover hebt. En het grappige is dat eh, Prins Willem-Alexander, die hier ook mee bezig is met de hele promotie van Olympische Spelen eh, in 2028... of misschien nog vier jaar later, die heeft tijdens een van de vorige eh, congressen eh, aangegeven. Hij zegt, ja, eigenlijk merken we nu al dat officieel ongeveer 30% van de Nederlanders achter een Olympische Spelen zou staan. Dan zou je zeggen, ja, dat is een, een minderheid dus... Maar als je kijkt naar allerlei andere Olympische Spelen die georganiseerd zijn, daar is een hele grote campagne voor. Dus vlak voor de Olympische Spelen zelf, nog maar de helft van de bevolking voor die Olympische Spelen. En er ligt dat dus veel lager dan normaal gesproken, dan 30%. Dus eigenlijk, als je naar de bevolking kijkt in Nederland, is er een vrij groot draagvlak nu al. Hoeveel jaar ben je nog verder, straks voordat je in 2028 bent? Um, dus um, en dan, dan kijk je echt vanuit de sport. En dat is natuurlijk het, het echte uitgangspunt. En natuurlijk kost het geld. En natuurlijk moet je je afvragen, van, kan het een beetje uh, normaal? ...en een beetje uh, zuiniger allemaal op een bepaalde manier ingezet worden. Mm -hmm. Maar dan ga je echt vanuit de sport redeneren. Ik begreep bijvoorbeeld ook, hè, er worden nu bedragen genoemd van... Uh, ...wat is het, 109 miljoen of zo, wat wel uitgegeven zou zijn de afgelopen jaren... Um, wat ik heb gezien, en ik kan ook niet alles overzien natuurlijk, maar dat heel veel van dat geld nou juist gebruikt is om de brede sport te stimuleren. Want dat was het plan hè, voor de Olympische Spelen in Nederland. En ja. op zich, wat er gebeurd is, is niet eens uh, slecht, zou ik maar zeggen, maar de communicatie eromheen is een beetje ongelukkig geweest. De media die hebben op een gegeven moment zelf ook natuurlijk de nadruk op de financiële kant gelegd. Dat is logisch. Politici die moeten dat. Als je nu natuurlijk helemaal ziet met, met zo'n motie van wantrouwen en dergelijke. Ja, ja. En dat zijn allemaal ja, een soort opstapeling. Is dat, dat is bijna onvermijdelijk. Dat kun je ook niet meer afremmen dan. Maar eigenlijk als je kijkt hoeveel er dus al en, en een soort... Uh, ja, spalt is er zeg maar en, en de, en de breedte sport is gestimuleerd. En als je natuurlijk doorreken, de mensen die nu jong zijn en op de basisschool zitten, ja dat zouden straks onze sporters moeten zijn die bijvoorbeeld in 2028 of later uh, tijdens die Olympische Spelen in Nederland, als die er komt, uh, gaan presteren. Maar moeten we niet af en toe ook gewoon een beetje durven dromen? Dat we, uh, ja. Weet je, zoals ze in Frankrijk doen bijvoorbeeld. Hè? Dat de president een keer uh, een keer zijn carrière iets groots mag doen. Ja. Dan knap je het Louvre op of zo. Ja. Gewoon iets wat nergens op slaat, Tuurlijk. maar om het land ja. een beetje mooier te maken. Ja, ja, in Nederland zijn natuurlijk de wilde plannen voor de berg. Hè? In Almere of waar. Daar nou, is ook, ook waar iedereen over het mokken. Zijn er meer mensen die zich druk maken waar die berg dan zou moeten komen dan of die er moet komen? Nou, dan zie je al, als je idioot genoeg is, dan zijn er ja. altijd mensen die denken... ja, dit is nou zo extreem en het lijkt zo onmogelijk dat we ervoor gaan. En wat dat betreft is misschien Olympische Spelen, en bijvoorbeeld ook een WK voetbal, al bijna te gewoon voor mensen in hun hoofd. Dat ze denken, ja, met zo'n Olympische Spelen, oké, okay, dat zal allemaal wel. Maar hè, dat is iets wat nog geweest is. Het, het, het, het is pas in 2028, de beslissing nog niet genomen. Er zijn nu wat hobbels, maar het kan allemaal wel, als ik u goed begrijp. Ja, heb je helemaal gelijk. En het okay. het, het lastige is nu alleen even dat bijvoorbeeld NRC en NSF heeft gezegd... jongens, we die de hele discussie over de Speler maar even in de ijskast zetten. Want mm. die voelen natuurlijk ook wel ja. dat het een beetje inhoudelijk de verkeerde kant op gaat... zolang je over de centen praat en niet over de passie en de sport ja. en de jongeren. We moeten het nog even verkopen aan de rest van Nederland. Dank u wel voor uw analyse, Trendwatcher Richard Lam. Björn van der Doelen, fondman van Allee soldaat, die is bij ons te gast in Nog Steeds Wakker. Dit speelde hij al het buitengewoon mooie liedje Vader... en er is maar één logisch vervolg. Moeder. Zo is het. Heer moeder, je bent geen twintig meer. Zag hoe laatst op een foto, en dat deed toch wel wat zeer. Je wordt steeds kleiner, je wordt dan niet zo groot. Ik kan niet anders zeggen, Heer moeder, je wordt oud.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 En geleert nog iedere dag is er niet knap om een ongemak, ongemaak, dat jij durft te leven, Heer moeder staan bij.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 Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Normaal in de band Allee Soldaat, maar vannacht bij ons in de studio helemaal live. Maar wel alleen Björn van den Doelen. U hoorde moeder op Radio 1. En na dit nummer, overigens volgend uur nog twee nummers van Björn van der Doelen... gaan we over naar onze rubriek waarin Klein Nieuws groot is. Het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Paul en Corrie uit Raamsdonkveer wonen naast een sloot. En dat was geen probleem. Totdat... Want Toen zijn ze hier weer gewoon graven. En toen hebben ze die beestjes allemaal ja, wakker gemaakt, weggejaagd. Ja, nou, Ze zien maar één huis, dat is daar. En dan zijn ze allemaal gebleven. Paul en Corrie hebben last van een rattenplaag. Maar ze in eerste instantie geholpen werden... worden ze nu aan hun lot overgelaten. In eerste instantie betaalde de gemeente het rattengif en de vallen. Maar nu moet Paul de bestrijdingsmiddelen zelf kopen. En dat kostte maar liefst 80 euro per week. En Paul vindt dat? Dat is wel veel. Ja, maar toch is Paul zelf de ratten gaan vangen. Dat is niet alleen duur, het, is ook, het maakt ook rare krachten in hem los. Zijn gedrag is bijvoorbeeld nogal veranderd. Nou, Ik, ik heb er dan uh, van de winter een hele grote gevangen... En toen was ik nieuwsgierig en toen heb ik het stelling gevat En ik heb hem opengesneden. Er zaten negen jonkies in. Dat is veel, hè? Nu, nu is Paul zat te betalen voor een plaag die hij zelf niet uh, veroorzaakt heeft. Maar gelukkig heeft hij een pressiemiddel gevonden om de gemeente te overtuigen. Ja, ik weer een beetje neig vanmorgen. Ik zeg, uh, als dat nou niet helpt, dan vang ik ze in kooikens leven dicht En dan breng ik ze hier naartoe. En dan laat ze hier gewoon bij jullie los. Nou, dat mag ik niet. Waar niet blij mee. Van de ratten over naar een kort bericht dat we u niet wilden onthouden. In het Zeelandse Goes was een olifant water geraakt. En dus kunnen wij u nu zeggen dat het zo klinkt als je een olifant uit de sleutel wil halen. Ja. van de Ratten over naar een kort bericht dat we u niet wilden onthouden in het Zeeland... Oh, dat heb je al een keer gezegd, ja, Anne. Ja, zeker. ja, Ik ga scheef. Postbodes in heel het land hebben het moeilijk, zo ook Martin van Emmerik uit Vendam. Ja, nou ben de postbezorgers En daar rolden in die mensen die waken uurtje of twee uurtjes waken ze op de post. Die brengt de post alleen nog maar weg. Maar Martin gaat niet bij de pakken neerzitten. Nee, hij uit zijn zorgen in... Jawel, een lied. Veurdag en dag stonden op klong het na was dan kom zien snoet, een ondijp leden. Martin heeft het lied zelf geschreven, gewoon vanuit zijn gevoel. Ik heb het schreven, ja, mijn eigen geval, uh, Ja, zo, zo denk ik erover. en Zo denk, zo denk ik er meer postbodes over. Zo van, ja, straks uh, is mijn hold op en de postbode is er dan niet meer. En zijn collega's herkennen schoonheid en passie als ze het horen. Maar, maar dat het heel veel dut die jongens, ja, daar heb ik wel gemaakt, uh, ja. Er waren echt collega's die zeggen van uh, ik kreeg er gewoon troon van in ook. En wij doen dat ook. Rie de post. Dat is ook echt wagen, dat is mooi. Hij geeft uiteindelijk een pleidooi hier, want het ja, is toch zonde als wat verdwijnen. U hoorde fragmenten van Omroep Brabant Omroep Zeeland en RTV Noord. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. De wereld van de film Avatar leek lang, leek lang niet meer dan een fantasie van de regisseur James Cameron. Maar na het doorslaande succes van zijn film wilde hij die wereld ook in het echt creëren. Zo ook in Nederland. Natuurstichting Waarde werd benaderd en nu is het bos af. Of tenminste, de bomen staan er. Het gebied tussen Zoetermeer en Wanningsveen heeft de eer het allereerste Avatar bos te zijn. Thomas van Slobbe, directeur van Natuurstichting Waarde, heeft het in Nederland mogelijk gemaakt. Goedenacht. Goedenacht. Ja, Avatar denken wij aan uh, blauwe mensen in een uh, bos. Gaan we die zien tussen Wanningsveen en Zoetermeer? Nee, nee, lijkt, lijkt me niet. Nee, nee. Oh. Kijk, voor mij was Avatar echt een, uh, een voorbeeld van een, een fantasie-natuur, virtual reality. Helemaal nagemaakt. Die hele planeet die, die is alleen in de computer gemaakt. En je ziet dat heel veel jongeren de natuur eigenlijk vooral in computers zien. Hè? In, in computerspelletjes, World of Warcraft, of op televisie of op films. Dat vonden we interessant. Ah, kijk. Maar het is dus niet echt zo'n wereld gecreëerd. Nee, nee, het is een gewoon zijn gewone bomen die, die groeien en uh, bladeren krijgen en in laten vallen. Ja. Maar wat? zijn ze wel 3D? <laughs> ja, precies. Je maar, kunt er zelfs doorheen uh... lopen, het is heel geavanceerd. Ja. Nu, nu heeft het de titel Avatar Bos, maar wat is er dan toch avatar aan? Ja, wat we gedaan hebben, we hebben al een heleboel jongeren, in echt in heel Nederland. Honderden mag ik wel zeggen. Gevraagd van nou, als je nou kijkt naar die natuur die je ziet in films en in computerspelletjes. Uh, wat spreekt je daarin aan en wat, hoe zou je dat doorvertalen naar de echte natuur? Dus eigenlijk het, het omgekeerde als James Cameron gedaan heeft. James Cameron heeft echte natuur gepakt en daar een computeranimatie van gemaakt. Wij we hebben weer gezegd, kijk nou eens naar alles wat je tegenkomt. In, in, en wat kom je komt eruit? Het komt er bijvoorbeeld uit dat uh, jongens zeiden, we willen zwerfpaden... die soms heel breed zijn en soms heel smal en die slingeren en nergens heen gaan. En soms echt tot varens en, uh, en bosbessen en zo, die tot op heuphoogte groeien... Waar je doorheen moet waren en soms weer plat. Jongen worden droomplekken. Levensmeubilair, dat zijn dus bomen. Die, die worden ook ge, geplant en gevlocht donderdag. Die je in een vorm van een stoel gaat planten en vlechten. als ze nog jong en buigzaam zijn. En dan worden ze oud en knoestig. Dan heb je hele gigantisch grote bomen. die dus van onder een stoelvorm hebben waar je in kan zitten. Ja, ja. O Over 40 jaar. Ja, of nog langer eigenlijk. Een eigen bos. Dus echt pas 7000 of 9000 jaar heb je daarvoor oh. nodig. En dan heb je echt een mooi oerbos. Ja, maar dan heb je ook wat. Ja. Moet je even wachten. Ja. Maar het wordt dus een soort, een soort park eigenlijk. Het wordt echt een plek voor mensen om in te zijn. meer dan dat het een, een natuurgebied wordt. Ja, het was geen pretpark. Het was gewoon een echt bos. Uh, maar dan heb je dus wat ik zeg. Die, bijvoorbeeld die paden die zijn dus niet gewoon van die rechte Nederlandse paden. Maar dat, dat, dat verandert. En dat is jammer Er komen droomplekken, dus open plekken waar wat kunst zit. Landschapskunst. Hm. Ik denk ja. dat later mensen hangmatten erop kunnen hangen of die bomen wat groter zijn. Nu zijn het kleine boompjes nog die we planten. Dus het duurt even voordat het allemaal echt heel groot. 7000 jaar. Ja, dan, dan is het op zijn moois. Ik ben okay. pas in het zijn bijzijnde oorbos geweest. Hm. Het, het, het, het zijn bos van, van hieruit gezien, waar echt tijden niks gedaan is, is aan de Pools-Wit-Russische grens. Moet je hm. je voorstellen. Ja, dat is En daar was 7000 jaar niks gedaan, en dat is nou mooi hoor. Ja, maar goed, iedere reis begint met een eerste stap, en nu heeft hij vastgemaakt. En eigenlijk was, ja. was het idee van James Cameron, de, de regisseur van Avatar, hoe is hij in, in godsnaam bij Utrecht gekomen? Ja, nou, James Cameron, die, die wou op een gegeven moment bomen planten. Een deel van de winst van zijn film, waar hij in de hele wereld waar die eigenlijk bomen planten. Ja. En toen nam uh, zijn productiebedrijf, 20th Century Fox, hè, dat is zo'n groot filmbedrijf. Wij hadden zo gehoopt dat hij zelf de telefoon had opgepakt en nu had opgebeld. <laughs> Bijna. Hij heeft natuurlijk echt gemaild of ik mee wou doen in Nederland. En toen ben ik naar ze toe gegaan. en zei, Bomenkant vind ik wel leuk. Maar wij willen eigenlijk een heel avatarbos. Want daar mm. hebben ze even over nagedacht. En dat vonden ze ook erg leuk. Ja, en we willen nog even een misverstand uit de wereld helpen. Als ze de, de, de, de berichtgeving mochten geloven over, over die er vandaag naar buiten is gekomen. Gaat het bos een rol spelen in de Avatar 2 film die er aankomt? Maar dat is niet helemaal waar, toch? Tenminste, het mm. ligt iets genuanceerder. Ja, nou wat er aan de hand is. We hebben er ook heel veel jongeren gevraagd om ontwerpen te maken voor dat levend meubilair. We ze allemaal maquettes en allemaal foto's hebben we daarvan. Die zijn allemaal opgestuurd naar James Cameron. En of hij dat gaat gebruiken of niet, dat weet ik niet. Dus dat, dat weet hij ook nog niet. Maar het is niet zo dat hij met de filmkamer in de hand... hier in Soetermeer door ons af en toe bos opnames komt maken. Daar is, daar is geen sprake van. Nee. Zou het, maar zou het kijk, doen. het is natuurlijk wel zo... dat de ideeën die hier in de echte natuur worden ontwikkeld... Hè? die paden, en je weet nooit hoe het uitwerkt... in dat landschapskunstwerk. We houden hem wel op de hoogte, dat weer wel. Ja. Goed, het is spannend voor mensen met, uh, met veel geduld dan... Um, de officiële opening, zullen we er ook meteen maar even bij zeggen, is. Uh, uh Komende donderdag, hè, om half drie? Ja, precies. Daar worden de laatste bomen geplant. Mm. Er komt een landschapskunstwerk van Cornelia Bruinowart, een kunstenaar. Maar dus dat, over uh, 7000 jaar pas het de echte officiële opening, wat u betreft. Eigenlijk moet je dan even <laughs> terugbellen. Dan, dan is het goed. We verder. Over, over 7000 jaar hebben we dan weer de volgende afspraken met ja, u. Of een paar goede dromen. Oh, ja. <laughs> Thomas van de Slobbe, directeur van Natuurstichting Waarde, die dus verantwoordelijk is voor het eerste Avatar-bos in Nederland. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan, hè. Daag. Onze 16-jarige verslaggever Rens Schoosling leert de wereld kennen en wij kijken met hem mee. Deze week ging hij met Simon Jong op stap, beter bekend als Taarten van Abel, om taarten te leren maken. Taarten van Abel is misschien wel een van de leukste kinderprogramma's die ik ken. Ik heb een paar puntjes die ik met je wil bespreken. Dat wil ik doen in jouw mobiele bakberij. Ik loop er mee rond, al minstens 7 weken. Kom alsjeblieft met je bakspullen bij mij. En in dat programma gaat Abel samen met een kind taarten bakken. En toen dacht ik: van wie kan ik nou het beste taarten leren bakken? Met Abel. Dus ik ben in Amsterdam, hier is hij zijn, uh, zijn bakkerij. En ik ga taarten leren bakken. Goeiedag. Goedendag. Welkom. Ik ben in je winkel. Hier hebben we inderdaad de conditorij. Verderop de bakkerij. En boven nog een bed en breakfast. Ga lekker zitten. Hey Abel, ik, ik kom hier vandaag een taart bakken. Waar moet een goede taart aan gaan voldoen? Uh, even denken. Waar moet, nou ja, het is, het is een combinatie. Het moet lekker smaken. Uh, het oog wil ook wat. Kijk, taart is beleving. Dus ja, het moet eigenlijk alle, alle zintuigen prikkelen. Het is natuurlijk zo, je hebt een programma, Taarten van Abel. Je bent be, waarschijnlijk begonnen als bakker. Uh, nee, ik ben, ik ben van uh, Orsine ben ik verpleger. En dat heb ik een jaar of vijf, zes gedaan. En toen had ik dat wel gezien. En daarna ben ik onder andere de taarten gaan bakken. Ja. En presentator geworden. Ja. Want, want wat heb je met kinderen? Niks. Maar, maar ik heb... Je maakt een goed programma met kinderen. Ja, maar dat, leeft, dat hoeft niet speciaal kinderen te zijn. Het kon ook oude, oude bejaarden zijn. En dan is het leuk in mijn item. Ik ga bij de bij de mensen langs om dingen te leren. Normaal ga je naar de kinderen toe en dan mogen zij kiezen waarvoor ze een taart willen maken. Heb jij nog iemand waar je een taart voor zou willen maken? Ik denk, nou ja, ik ben een man van improvisatie. We hebben hier, uh, je ziet het, we zijn de Noord-Zuidlijn aan het bouwen. En dan, uh, daar staan altijd hele aardige verkeersregelaars bij. Die worden door de meeste mensen vriendelijk behandeld, maar worden ook heel vaak uitgescholden en echt... Waar de honden geen brood van lusten. Sneerlands grootste bouwproject ever. We maken hem voor Marlon. En dat is de verkeerswachter. Okay. Omdat hij altijd zo keurig blijft. Ondanks dat de mensen allemaal een uh, vreselijk uitschelden. Omdat ze er door willen op de fiets. En, uh... Marlon. We gaan hem maken voor Marlon. Ja. We hebben al wat spullen. Okay. Ja, staart Lekker gevuld. Oké. Okay. Ja, ik best... weet niet wat ik moet doen. hè? Nee, dus, uh... ik, ga, ik ga het je uitleggen. Okay. <laughs> uh, we gaan een kornetje vouwen. Een kornetje. Dus wat je wil is een soort uh, een pijltje eigenlijk vouwen. Een pijltje vouwen. Dus dat moet je, dat moet doen Dat <laughs> Dat is ook al lang geleden hoor. Ach jongen. <laughs> Toen je nog jong was. <laughs> wat we gaan doen. Dit is chocolade. dat heb ik gesmolten. Oké. Okay. En uh, dat mag je dan. Oké, okay, dus ik ga nu uh, met een lepel met chocola in mijn uh, puntje. Zo. Dat gaat goed, ja. Mag nog een beetje in. Maar lekker af. Mag ik hem opeten? Je mag hem opeten. Belgische chocola. Het is wel heel lekker, inderdaad. Kan je schrijven, Rens? <laughs> ja, gelukkig wel. Of moet je dat ook wel weer <laughs> en, uh, De taart wordt voor Marlon. Wat ik dan meestal doe is een beetje klein voor. Ja. En dan mooi groot in sierletters Marlon. Helemaal goed. Zoiets, ja. Prima. Maar je hebt het goed gedaan. Ja? Keurig. En we doen nog een vuurfotuin in. Of een kaarsje. Gezellig, hé. Zo, nou ja, de taart is ongeveer af voor Marlon. Ik heb er wat versieringen op gezet. Hoe vind je dat ik het heb uh, gedaan? Ik, ik, ik ga toch eens kijken wie jouw is. Nederlands was uh, schoonschrijven. Want ik zou mijn geld terugvragen. <laughs> vind nou, je het niet mooi? <laughs> je hebt het prachtig gedaan. En weet je wat je zegt? Hij smaakt vooral zo goed. <laughs> nou, we gaan hem brengen naar Marlon. Volgens mij zie ik hem al. Ja, je ziet hem al. Marlon, jij werkt naast de winkel van, van Abel. Ja, ja. Heb je wel eens een taart van hem geproefd? Ja, wel. Ja, regelmatig. Want uh, voor hier heb ik ook al een heel jaar al gestaan. Dus uh, ja, in die heel jaar heb ik al heel wat uh, mogen veroberen. Je hebt je volgevreten hier? Nou, ja, heb, wel, bij wijze van, wel... van spreken, ja. Nou, ja, daarom, jongen. Rens heeft de taart voor jou versierd. Wat is die mooi, hè? Wat wordt zeker smullen. Ja, met Rens komen we aan het eind van het eerste uur van Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. Volgend uur nog een uur met Nog Steeds Wakker met sport, met games en een klein beetje politiek. Nu eerst het nieuws van Ewout de Jong. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de Nacht.